Een Dit is de Rondjap met het NOS Journal. De Democraten in het Amerikaanse Huis van de Afgevaardigden beginnen een afzettingsprocedure tegen president Trump. Trump wordt ervan beschuldigd dat hij in een telefoongesprek de Oekraïense president Zelensky onder druk heeft gezet. Hij zou hem hebben gevraagd om een corruptieonderzoek te beginnen naar zijn democratische rivaal Joe Biden. Trump noemt de afzettingsprocedure intimidatie en een totale heksenjacht.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 Verder zei hij dat het draagvlak voor de VN onder druk staat... terwijl samenwerken volgens hem erg belangrijk is. Facebook gaat berichten van politici niet blokkeren of verwijderen... ook al zijn ze in strijd met de richtlijnen van het sociale media-platform. Topman Nick Clegg zei dat in een toespraak over de voorbereidingen van Facebook... op de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Facebook wil geen scheidsrechter worden voor politici, zei hij...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 Die lavolatà lì per lì, l'ho stropazzata. L'ho lanciata, lì afferrata, senza fiato. L'ho lasciata con le braccia, m'è cascata. Era cotta, innamorata. Per i fianchi, l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah. Honey, si dice così, no? E poi, e poi, che idea! Hai idea?